Afgelopen zaterdag vond een meisje uit Wolvenga de levende baby in een plastic zak langs het fietspad. Een vrouw die achter haar fietste zei dat zij de baby wel naar de politie zou brengen, maar dat is niet gebeurd. De Friese politie is nu op zoek naar de vrouw. Geweld en agressie tegen lokale politici is flink toegenomen, blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken... Vooral burgemeesters en wethouders zijn het doelwit. Van hen kreeg vorig jaar 69% te maken met agressie. Onder gemeenteraadsleden is dat 49%. Meestal gaat het om uitschelden of bedreigen. Fysiek geweld komt veel minder voor. Leerlingverpleegkundigen kunnen hun collegegeld terugkrijgen... als ze al hun stages bij het Radboudziekenhuis in Nijmegen lopen. Zo wil het ziekenhuis jongeren enthousiast maken voor de verpleging... en studenten aan zich binden... Voorwaarde voor teruggaaf van collegegeld is dus wel dat de studenten geen vertraging oplopen. Door de vergrijzing dreigt een groot tekort aan verpleegkundigen te ontstaan. VVD-leider Rutte heeft herhaald dat hij in zijn eentje een concept-regeerakkoord wil schrijven. PVDA-leider Cohen had gezegd dat hij graag mee wil schrijven. Maar Rutte zei in het tv-programma Ochtendspits dat hij het alleen wil doen. Koningin Beatrix is begonnen met een nieuwe consultatieronde... nu de formatiepoging voor een rechtskabinet is mislukt. Morgen komt oud-informateur Opstelten voor een debat over de formatie naar de Tweede Kamer. De Chinese regering is geschrokken van een steekproef... waaruit blijkt dat zeker 200 piloten hun cv hebben vervalst. De steekproef werd gedaan na het vliegtuigongeluk van twee weken geleden... in het noordoosten van China, waarbij 42 mensen omkwamen... De regering laat nu van alle piloten in China nagaan of ze wel de waarheid hebben verteld over hun opleiding en werkervaring. Het weer, droog en zonnig, bij zo'n 20 graden, maar door de wind lijkt het frisser. Morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 For oh, me. Oh. de zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Tu m'as Et je t'ai cru. Tu m'a promis tu m'a promis tu m'a promis tu promis es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 This is Africa. Waka waka This time for Africa. Africa. Africa jungle